Verblind totdat ik jou bemin Je kuste me zacht, oh wat een nacht Oh wat een nacht Steeds meer en meer, je deed wat de man gek maken kan. Je bent voor iedereen, toch blonde vrouw houd ik van jou